In een woonwijk in Rotterdam heeft de politie zo'n 100 kilo illegaal vuurwerk ingenomen. Dat gebeurde na een tip van een buurtbewoner over een bestelbus vol Chinese rollen, supercobras, lawinepeilen en ander vuurwerk. De partij wordt vernietigd. Op een luchthaven in de Amerikaanse staat Texas is een man opgepakt die explosieven bij zich had. Veiligheidspersoneel ontdekte bij het scannen met röntgenapparatuur iets verdachts in zijn tas. Het bleken explosieven te zijn die in verpakkingsmateriaal zaten dat ook wordt gebruikt door het leger. De Texaanse luchthaven is een uur afgesloten geweest voor onderzoek. oud ajaxiet Luis Suarez heeft zich tijdens een wedstrijd in oktober in Engeland zeker zeven keer racistisch uitgelaten, zegt de Engelse voetbalbond na onderzoek.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 Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Dames en heren, een bijzonder goede nacht en allereerst gelukkig 2012. Van harte welkom bij De Nacht van de Overnachting. Deze hele nacht kijken we terug op de uitzendingen van De Overnachting van het afgelopen jaar... En ik sta hier in de gang van het College Hotel. En ik sta voor de deur van Kamer 108. Hier hebben vele mooie gesprekken plaatsgevonden. Vanavond loods ik u door ja, een parade van prachtige gasten... die het afgelopen jaar hier in deze hotelkamer in het College Hotel hebben gesproken. Ik ga Kamer 108 binnen. En hier zat hij hoor, in het begin van het jaar. Niemand minder dan Ivo Nieuwe. Natuurlijk van de tv-show, maar ook... Tegenwoordig van zijn theaterprogramma's. Hij kwam een uur lang langs in kamer 108. En het gesprek begon echt à ja, Ik Oh, ik hoor ver achter de deur ergens binnengeroep. En de deur gaat open. En inderdaad, op de bank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 En dat de huis werd opgeheven. Dus die zaak had vervolgens ook geen bestaansrecht meer. Ja, als het verhaal je niet interesseert... Nee, nee, ik, dan, ik, ik luister met overmond, Ik overmond ik zeker. Is dat hier echt, dan aan de overkant? Hier of aan de, was de overkant, ja. Een die, diepe emotie. En wat er gebeurde namelijk... Het was namelijk zo'n goed zak. Het heeft ook te maken met die keurige opvoeding. Hij had tien zaken. En hij was verplicht aan de vereniging van eigenaren... om daar iemand aan te bieden. Als vervanger in die zaak.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 vervelend fenomeen. Ivo Nieuwe over het erbij horen. Dan door naar een hele andere gast, de lijsttrekker voor het CDA... voor de Provinciale Statenverkiezing Elko Brinkman. Ik kies altijd een plaat uit voor mijn gasten en voor meneer Brinkman... koos ik het nummer Leef van de Vlaamse zangeres Sarah Bettens. We luisteren eerst even naar een klein stukje van het nummer... en daarna hoort u waarom ik dit nummer voor Brinkman uitkoos. Ja, dat is voor ze de kern dat mensen hebben. Dat ze het mee mogen maken. Ja, als je, veel mensen die wel eens problemen hebben. En als je er dan over, overheen komt. Ik heb zelf ook meegemaakt. Ik ben bijna dood geweest. En dat je dan het, het weer mag beleven. En, en, en die veranderingen die je nu allemaal doormaken. Dat, dat, ja, dat wil je meemaken. En, en ook als je dan een kleine kinderen weer mee mag uh, maken. Ja, dat, die ontdekkingstocht van die kinderen. Dat is fantastisch om... Te zien hoe iedereen dat op zijn eigen manier aanpakt, dat, dat is volgens mij de kern van het leven. Uh, dat je erbij wilt zijn. Je wilt het vasthouden. Je wilt het, je wilt het niet loslaten. Uh, uh, ik vind het een heel mooi lied, in zijn simpelheid. Want dat is de kern van, het, ken van het, het verhaal. Nee, ik ken het niet. Ik ga het ook zeker uh, straks na de uitzending vragen of je mij een kopietje kunt aanreiken. Dat, uh, dat is de kern van het leven. Dat weet je. Een dag is zo kort, een leven is zo kort. En dan hebben we hele discussies nu in de pensioenwereld... dat de mensen gemiddeld langer worden. Dan gaan we erover zitten zuchten en steunen. Wees toch blij. En natuurlijk, ik heb meegemaakt... mijn, mijn schoolmoeder recent overleden... mijn moeder, uh, problemen uh, met gezondheid. Ja, moet je daar nu al over zitten puzzelen? Gebruik, uh, pluk de dag, ga niet, niet zitten somberen. U heeft uh, twee keer kanker overwonnen. Moet je dat meemaken om, om dit te beseffen? Nou, je gunt het niemand. Het is heel raar. Ik ben absoluut anders geworden, omdat ik eerst dacht dat het allemaal vanzelf ging. En als je jong bent, over het algemeen, dan denk je ook dat het allemaal vanzelf gaat. Maar eh, de, de, het leven gaat niet vanzelf. We hebben een klein kind verloren, kort na de geboorte. Dat, dat, dat gebeurt in, in, in heel veel gezinnen. Er zijn, is de nadigheid wat je nu de discussie ziet over het speciaal onderwijs. Er zijn kinderen met een zekere handicap. Ja, dat is ook deel van het leven. En toch probeer altijd... Uh, weer een beetje moeten vatten, met een ander uh, uh, ja, steun te zoeken. Probeer de, de zon uh, uh, te zoeken. En, en dan zul je zien dat de volgende dag er toch weer wat anders uit, uh, uitziet. Maar hoe, hoe, hoe is uw leven dan veranderd uh, door het feit... dat u twee keer zo hard hebt moeten knokken... om dat leven te blijven vasthouden? Ja, om te beginnen dat je elke dag je weer realiseert... ja, het is er toch weer één. En dan, dan ben je toch eigenlijk wel... Ik zeg letterlijk elke dag, maar heel vaak weer mee bezig... dat het niet vanzelfsprekend is. Dus je hebt ook meer oog voor niet alleen de overlijdensberichten in de krant... maar als het ware de geluiden die je opvangt op straat van mensen om je heen... er is iets. En dat hoeft niet altijd met gezondheid te zijn... maar het gaat niet altijd op het werk goed. En als je dat allemaal niet hebt meegemaakt, dan denk je... nou, de grafieken gaan omhoog en de huizenprijzen gaan omhoog... en ik, ik haalde de marathon in, in, in, in binnen de twee uur, bij wijze van spreken. Ja, het, je hebt daar meer gevoel voor. Gevoel. Het is niet alleen verstand. Je kunt het niet beredeneren als zo'n zo, zo meisje de dag na de geboorte overlijdt... terwijl het hartstikke gezond uh, was. Dat, dat is niet te beredeneren. Maar het gebeurt wel. Hoe oud was je toen? Toen dat gebeurde? Drie jaar geleden. Dat is allemaal wel vers, hè. En, en, en waar je dus... Um, en drie jaar geleden was u net uh, terug van ook oh, toch een zware ziekte. Nou, dat is acht jaar geleden. Maar, um, maar ik, ik, ik noem het niet om, om, om laten we zeggen, om, om, om onze eigen sores hier uit te dragen. Maar meer dat wanneer je die dingen meemaakt... Uh, gewoon in, in gezinsverband, familieverband... dan realiseer je veel meer dat dat bij wijze van spreken om, om, om de andere huizen. Misschien wel in elk huis gebeurt op een bepaalde manier. En sommige dingen zijn normaal tussen aanhalingstekens dat oudere mensen geleidelijk aan ook het leven verlaten. Maar ja, als, als, als er een verkeersongeluk gebeurt... daar stond je vroeger uh, minder bij stil. En, en, en dat is denk ik ook wat, wat geen enkele re, uh, wetgever kan regelen. Dat moet uiteindelijk die dokter of die verpleegkundige... of die welzijnswerker uh, moet daarin helpen. Maar primair is dat toch weer de familie en de, en de vriendenkring... die zoiets moeten helpen opvangen. Toen u uw ziektes uh, overwon, dat was spannend. Uh, heeft u het ook gevierd toen het uh, voorbij was? Nou, het duurt, duurt heel lang voordat je het gelooft dat het... Overigens, je moet natuurlijk eens in het jaar nog weer voor controle... en kan gaat de dokter dan zeggen... nou, het ziet er toch wel naar uit dat het, dat het echt, echt weg is. En dat, dat geloof ik ook echt. Maar dat duurt toch heel lang uh, voordat je het echt, uh, echt gelooft. En je wordt ook veel aangesproken door mensen die dezelfde ziekte hebben... Uh, die, die ervaringen willen uitwisselen. Vroeger dacht ik, ja... Uh, Patiëntenverenigingen, wat moet dat nou? Je bent toch blij als je dat achter je gelaten hebt. En je realiseert je ook zelf dat je er nu en dan weer eens even over wilt praten. wat je nou hebt meegemaakt. Uh, levenservaring klinkt zo abstract. Uh, maar voor heel veel mensen is het helemaal niet interessant. Uh, hoeveel uh, worsten er bij de HEMA zijn verkocht. of hoeveel varkens er zijn geslacht. Uh, uh, of wat bijvoorbeeld je ook wilt noemen. Uh, maar veel meer, hoe gaat het nou met, met, met mijn kleinkinderen straks? Of met mijn kinderen, of met mijn partner, of met mezelf? In de, in de alledaagse dingen. Dat is de kern, uh, denk ik, van het, van het verhaal. Als we zeggen, ja, je, moet, je moet de mensen ook wat meer ruimte laten. Ook, ook in hun zorgen en verdriet. Niet aan hun lot overlaten, maar wel uh, ja, in de eerste plaats daar aandacht aan geven. Hoe komt het dat u uw ziekte twee keer heeft weten te overwinnen? Wat is de kracht van Elkop Ringman? Nou, ik denk dat ieder mens overlevingsdrift heeft. Ieder mens wil de laatste behandeling, het laatste medicijn uitproberen. Nou, je moet een zeker uh, ja, wil uh, hebben. Uh, dat geldt ook in het werk. Op school, als, als, als, als een kind zegt, ik kan het niet, ja, dan moet de leraar... Maar waar in de... komt dan die wil vandaan? Nou ja, daar kan je bij opvoeding een beetje bij helpen. Uh, maar dat, ik denk dat het ergens in je genen uh, zit, maar... Nou, je kunt mensen op onderdelen wel wat corrigeren. Je hebt van die mensen die, die eeuwig zitten te somberen. En uh, nou, dat, dat kan door een aandoening zijn of dat ze fa failliet zijn gegaan... of weet ik wat voor narigheid. Dus dan, dat mag je niet zeggen wel een gezeur... maar je moet ze wel helpen om te zeggen... nou, er zijn ook wel eens momenten dat het wel goed gaat. Er zijn echt mensen, niet alleen maar hulpverleners... maar ook bij jou in de straat waar je nog nooit meer hebt stilgestaan... Ik, ik, mag ik een ervaring geven? Ik moest uh, voor een uh, goed doel meedoen, en mocht meedoen aan een, een speeddating... Uh, om, om, om mensen in de problemen een dagje mee te nemen. En dan, en dan denk je, ja, wat, wat, wat, wat, wat, hoe komt die keuze nou tot stand? Uh, mensen die je helemaal niet kent. En dat is gewoon de techniek van het speeddating. En ik heb begrepen, daar, van, van psychologen en mensen die er ervaring mee hebben... in een paar seconden uh, weten u en ik uh, of we iets met elkaar hebben. Ongeacht of ik gehandicapt zijn of, of blank of zwart of uh, hoog uh, geplaatst in de maatschappij of laag geplaatst. Dat heeft iets te maken met de, de, de manier uh, waarop ik de signalen die u uitzendt uh, opvang. Als ik denk dat het is een waardeloze uh, iemand is die mij alleen maar hier voor die microfoon een, een uur lang in de val wil laten lopen, dan sluit ik mij af. Maar als ik direct, als u, als u binnenkomt, uh, klopt er, dan gaat er zeker... Uh, uh, ja, uitstraling vanuit, wij gaan er hier een, een, een goed gesprek van maken... waarbij we elkaar vertrouwen, dan, dan, dan vertel ik u meer. En dat vertel ik ook als ik, als ik verdrietig ben en als ik hulp nodig uh, heb. Dus de, de, de kern van de zaak is of je als mensen onderling iets, iets met elkaar hebt... en dat, je, je kan met oude mensen als als, als jongen iemand ontzettend veel, uh, veel hebben... maar als je ervoor afsluit, ja, dan, dan, dan lukt het per definitie. Dus het zit ook in, in, de, in de wil om je luik open te zetten. Het, je moet de luiken openzetten, dat vind ik mooi. Mm. Maar ik wil dan toch nog weten. in wat bent u veranderd voor en na uw ziekte? Ja, toegankelijker geworden. Ik, ik ken mezelf al van het, van het televisiebeeld. als iemand in de het, in het streepjes pakt. Die, die probeert zo precies mogelijk en lang te formuleren... omdat ik aan iedereen recht wil doen... en niet, niet een beetje scheldend door het leven wil gaan... en, en de fout ook niet, niet in de eerste plaats met een ander wil zoeken... ja, dan ben ik al, alweer twee minuten aan de praat. Uh, maar door, door zo te, te, te acteren... En, en, en, en, en niet acteren in de zin van toneelspelen... probeer ik duidelijk te maken dat ik werkelijk geïnteresseerd ben... in de vraagstukken van, van de ander en van de, van de maatschappij. En dat kom, denk ik, nu beter met gevoel over... omdat mensen ook wel weten dat als iemand ziek is geweest... ja, dat, dat kan hij niet acteren. Dat, hè? Dus het is echter. Het is echter, denk ik. Dus dat is eigenlijk wat u als uh, mens ontbrak? Ja, dat is ervaring. Ik bedoel, als je op je 34 e minister bent... Dat... Ja, dat is wel bijzonder. Dus dan moet je zelf nog, nog van alles ja, leren. Dat maakt je bijzonder, maar dat is misschien ook... als je op, vier, op je 34 e minister wordt... dan zweef je misschien boven de grond... en is het moeilijk om met je beide voeten op de grond te blijven. Ja, maar meer dat je een aantal dingen ook niet weet. Het misvormt je misschien ook. Ja, en bovendien er is er ook een tijd dat je... Hè, laten we zeggen, alle nadigheid over de mensheid uit moest uh, strooien. Dus dan zei dan heb je zo'n jong broekje... dat uh, kwam net kijken. Nou, nu... Nu zullen de mensen, het hoeft niet allemaal met me eens te zijn... maar zullen in ieder geval zeggen, nou, die heeft wat ervaring opgedaan... die heeft altijd iets uitgestraald... en, en, en laten zien dat hij ook, ook oog heeft voor de belangen van anderen... Die, die loopt niet in alle sloten tegelijk... die zal ook niet allerlei uh, rare dingen uit, uh, uithalen in politieke zin. Nou ja, ik denk dat, dat als je dat hoort... Uh, dat mensen zeggen, ja, daar heb ik wel een beeld bij... en vroeger was dat alleen maar, bij wijze van spreken... een, een man met, met een formuliertje en een, een strak pak... En, uh, nou. Dus nee. de mens van vlees en bloed. <laughs> ja, met kinderen met kustel, kleinkinderen, de ziel en kleinkinderen. En ook ja, mooie evenementen. En dat zijn de mooiste mensen. Nou, niet mooi in de zin ja. van. Uh, nou, misschien wel het meest picturaal, maar. Uh, picturaal in de zin van. Zulke mensen willen we eigenlijk veel liever zien dan al die, die mensen die op elkaar lijken. God damn, this snow. Will I ever get.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 Yeah. Slow. een bijzonder goede nacht en nogmaals een prachtig en inspiratievol 2012 toegewenst. U luistert naar een speciale uitzending van De Overnachting... waarin we de hele nacht terugblikken op de afleveringen van het afgelopen seizoen. En we gaan nog door tot 7 uur deze ochtend. Nu terug naar een van mijn favorieten van het afgelopen jaar. Want na een theatershow met Maarten van Roosendaal kwam Paul de Munnik bij ons langs. Hij toerde toen met Van Roosendaal en zong over...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 En wat ik met Thomas overgezocht, niks, niks, niks te nadeel, zeker niet te nadelen van Thomas... want toen ik Thomas voor het eerst zag... toen heb ik meteen mijn vriendin, die op dat moment in Maastricht woonde... een brief geschreven en gezegd... ik heb nu iemand, iemand ontmoet die hetzelfde denkt als ik. Hij zat toen, Thomas zat toen op de toneelschool... en ik zat op de kleinkunstacademie. We zaten niet bij elkaar in de klas, maar we kwamen elkaar wel tegen in de pauzes. En het is, toen, dat schreef ik meteen, omdat je herkent dus iemand. En toen ik Maarten voor het eerst voor veroorde zingen... dat was de, de, acht jaar later, het, toen waren wij al afgestudeerd...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 Hebben Maart en ik al een tijd gehad van: we gaan dat ooit een keer doen. We gaan ooit een keer samen op een podium zitten. En, en... heel hard tegen elkaar inzingen. <laughs> maar ja. goed, dat wil je dus al lang. Dat is ja. bijna nu, nu wat, tien, ja, vijftien is jaar nou geleden. Jaar of, uh, ja, dat is sowieso lang. En ja. Nu, nu, ja. Nu, nu, nu is dat er, wat leer je nu van uh, Maart van Roosendaal? Nou, dat is, weet ik eigenlijk niet zo. Niet, nou, nog niet zo heel veel. <laughs> dat is niet. Uh,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 ja, maar er zijn ook waarschijnlijk nog gasten, of niet? Uh, die slapen. Oh, gelukkig. Maar, die slapen. Ja, van een streepje misschien. En dan, terwijl jij misschien een stuk speelt, ga ik nog jouw witte wijn bestellen. Want dat, ja, uh... die witte wijn komt er niet net van, hè? Oh, nee, sorry. <laughs> nou, daar gaan we. Laten we lopen nu door de gangen van het hotel, mensen. We <laughs> hebben net in Memphis ook allemaal van dit soort opnames opgenomen. Prachtig hotel. Dat, uh...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 Ja, als je dat Oh maar doen. de pedalen zijn eronder uit. Is dat dan heel. is dat uh, kan het nog of niet? Ik weet het niet. Ze hebben de pedalen eronder onderuit gesloopt. Oh, god de god zeg. Ja, we zijn nu zaad, zaad, nooit in de Er staat dus een piano en ja of een vleugel en die, die staat hier nooit. Dus. Ik heb het nog nooit gezien zeg. Dat is knap hoor. Maar kijk, is het zonder, zonder is het pedalen te doen? Tuurlijk. Als ik er niet uit lig, ondertussen. Ja. van rode wijn, witte wijn. Oh ja, die witte wijn. Uh, hier is ja, graag. Ik zou bellen. Een, een uh, witte wijn en een biertje alsjeblieft. We zijn nu in de bar aangekomen, mensen? Nou, vraag... uh. nou, vraag ik... mij dus af... Uh, uh, Bram van Meulen maakt prachtige nummers en melancholische nummers... en dan ga je hier achter zitten en het gebeurt direct in jou. Ja! Hoe doe je dat? Hoe roep je dat op? Ja, dat roep je helemaal niet op. Dat, dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat, dat is wat het is. Het is er.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 Uh, uh, dat? Uh, melodramatisch wordt. Maar dat je gewoon... Ja, dat, dat vind ik fijn. hoe lang heb je doorgraai. dat al? Heb je dat al van je achten of van je lijkt wel een ziekte. Nu lijkt het wel een ziekte. Nee, nee, nee, maar nee, het is wel... W uh, wanneer wist je dat je dat had? Want dit kan je niet aanleren. Nee, ik, nee dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik zing al sinds... sinds, sinds dat ik, ik weet niet beter. Ik zong vroeger in een koor... en uh, uh, dat, dat vond ik al te gek. En die inleving was er altijd...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 Paul de Munnik met het nummer rode wijn van Bram Vermeulen en hij speelde dat hier onder deze Kamerhonden de nacht in het zaaltje waar een vleugel stond hier in het College Hotel van Amsterdam. So make the best of this task and don't ask why.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 En dan als slot van dit uur nog een excellentie die ik u presenteer. Want ook de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers... is in deze hotelkamer komen overnachten. Ze wilde een plaatje horen uit haar jeugd. Maar hoe wild was die jeugd eigenlijk van deze minister? Debbie Harry, Iggy Pop, uh, zijn het helden van u? Ja, het is toch wel een beetje jeugdsentiment dit. Ja? Ja. En hoe, hoe was de jeugd van Edith Schippers dan? <laughs> nou, minder wild dan deze twee, maar... Uh...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 Was het altijd onschuldig? Ja, ja wel, wel hartstikke leuk. Dat klopt, iemand. Ja, dat kan. Dat. Ja, dat kan. En je, wordt, je wordt gered ik weet, door de telefoon. Ik klopt. niet wie er binnenkomt. Maar. Ik weet het ook niet. Ik kan wel even open doen. Eigenlijk jouw kamer. Wie klopt er? Hier klopt. Hallo. Nou, Nog, nog een keer, uh, Roomservice uh, komt er binnen. Zo. Ja, je wordt goed bediend. Um, maar uh, bleef het, was het altijd onschuldig?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 En dat klinkt allemaal vaag en technisch en zo... maar het gaat wel om, uh, nou ja, beloon je artsen daadwerkelijk... naar de prestatie die ze leveren. Hè, of uh, doe je dat op een soort fictieve parameters... geef je een zak geld aan de ziekenhuis en zegt... joh, doe daar uh, de goede dingen van...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 M. <laughs>